Rit krijgen, de ritmes te grijden, de jonge voltooide maar. Daar stee ze mij haar beiden en hij zoekt nog rust bij haar. Ze steekt voor haar een hutte van bonen, linnen en, en Zijn hond lijkt op haar schutten, hij wil mij kwaad aan heid. Uit hier haast 1500 verrode maatschappij. Ze leidden het onder, ze vielen haar en vrij. Er is pas voor mijn kinder, hij maakt soms ook maar werd zijn ijs van stenen, nou dat het de te Klein, en al ze gejield, uit dit is de riddom van het veld Uit die haast honderd naaien, heerske Ze poeberden met doende, ze blauwen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 It's hell, yeah, when love says goodbye. It's a four-letter word because your heart